Plus gratis transport. Kijk snel op Allsafe.nl All Geeft ruimte. Winterzeil bij Beterbed. Diverse merkmatrassen, Tempur en M-Line. 50% korting. Snel naar de winkel of Beterbed.nl Het is sail bij Scapino. Met kortingen tot 50%. Op heel veel schoenen, kleding en accessoires voor het hele gezin. Neem die stap. Scapino.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 In het nieuwe SBSS-programma De 10 Vragen stelt Rob Kemps aan onder andere André van Duin, Paul de Leeuw en Jeroen Pauw 10 levensvragen. Wie zou je terug willen halen uit het hiernamaals? Dan zou ik mijn vader terughalen. Ik had nog wel iets meer relatie willen hebben met hem. Vanavond om 5 voor 10, De 10 Vragen op SBSS.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 is 538. Weer meer oogletsels met Oud en Nieuw. 538 Nieuws ANB. Nu iedereen met Oud en Nieuw weer vuurwerk mocht kopen... is het aantal mensen met oogletsel meteen weer gestegen. Het hoogziekenhuis in Rotterdam kregen vannacht 17 binnen... van wie er vijf moesten worden geopereerd. Vorig jaar, toen alle vuurwerk verboden was... waren er vijf slachtoffers en hoefde niemand onder het mes. Spoedeisende hulpartsen vinden het aantal slachtoffers teleurstellend en pleiten opnieuw voor een landelijk vuurwerkverbod. Laten we voor een feestje gaan en niet voor een veldslag... zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ze zeggen erbij dat een verbod alleen niet werkt. Je moet dat ook handhaven. In de nieuwjaarsnacht zijn tientallen mensen gearresteerd... voor zwaar verboden vuurwerk, geweld en brandstichting. In Den Haag greep de politie in bij vreugdevuren. In Amsterdam was een vechtpartij op de Dam. En in Rotterdam-Krooswijk zorgde een grote groep voor overlast op straat. En zangeres Anita Pointer van de Poyters Sisters is overleden. Ze had en was 74. Anita vormde de groep samen met zussen Ruth, Bonnie en June. Vanaf de jaren 70 hadden ze hits met nummers als Yes We Can, Can Fire en Slowhand. In 2017 traden de Pointer Sisters nog op in Nederland. Het 538 Weer door Weer.nl. Na een record warme jaarwisseling is het vandaag bewolkt met steeds meer regen. Vanmiddag is het 11 tot 15 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. 538 verkeer met een snelheidscontrole op de A1 in de richting van EMS bij Nade. Even uitkijken bij 21 8. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe, dus. Alleen welke wordt het? Geen paniek. We hebben een laptop die voldoet aan jouw wensen al aan te bouwen. Je hem als Koebloeskeuze op koebloe.nl. Wat een meesterwerk, hè?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 wens je het allerbeste voor 2023. Hé, hey, goedemorgen. Ik heb de eerste van vijf voor je meegenomen, de nieuwste Fleming Hoor je zo meteen ook Ed Sharon en James Hyde. Hier race Ferrari voorbij. Morgen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 Plemming, Paracetamolle. Jouw hits. Jouw 538. Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou. Alle plekken in mijn hart worden bezocht door je. De meeste dromen die ik had, die gaf ik op voor je. Wij steken in mijn rug dat jij me niet. Met zeiken en boze appjes schrijven Je de molen om mijn kop in kant te krijgen Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me Anders laat ik los Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op Anders laat ik los Ik laat je los Schat, dan laat ik los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 Als het zo doorgaat niet meer blijft, is het niet meer blijft. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb parasieten ja, mollen om een kopje kant te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt. Me. Nou, misschien kun jij na nou vannacht ook wel een stripje gebruiken. Flemming parasietenmollen bij Radio 538. Goedemorgen. Ik ben Danny Blom en gelukkig nieuwjaar! Ik sleep je door misschien wel de zwaarste katerdag van het jaar. Even een snelle check. Heb je alle vingers nog? Ja. Geen piep in je oren. Je kunt dit goed verstaan. Top. Uh, en ook belangrijk, heb je alle flesjes in het krat voor het statiegeld? Want ik moest wel even checken vanochtend. Want ja. Geen miljoenen. Dan moet je maar doen met een kleine financiële meevaller... die je krijgt de al voor een krantje toch? Laat vooral we even weten hoe je oud en er aan toe is gegaan. Check even in via de app, app van Radio 538. Dat is altijd gezellig. Hoor je zo meteen hoe Pink aan haar komt En laten we zo stellen. Heeft niet te maken met de vinger. Eerst Rocksted. Dit is Joyride. Radio 5. Radio 538 in your love. In haar kindertijd werd haar broek tijdens een zomerkamp naar beneden getrokken. En uiteindelijk bloosde ze fel roze. Ja, en dat incident was eigenlijk vervolgens het begin van het succes van Pink. Want toen dacht ze, weet je wat, dat wordt mijn naam. Je hoort nu bij Radio 538. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight birthday cake my soul my dog take everything Ja, 5, 3. Harry Styles, you're the late night talking. Afgelopen nacht hebben mensen in Italië massaal kleine apparaten en grote meubels uit het raam gegooid. Met een reden. En wat die reden is, hoor je zometeen bij 538. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik ging op reis door een land dat ooit betoverend was, vocht voor mijn rechten in Chili... en ging op zoek naar de waarheid in de Duitse Alpen.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 Dat is de kunst van Simpel. 3 gig data, 500 sms'jes en 250 minuten voor maar 57. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbrus. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridge Fund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridgefund, make money smile. Lekker was toch nooit zo? Lekker was toch nooit zo? Lekker was toch nooit zo? Toch nooit zo? Mm. Vega. Valles, lekker was toch nooit zo Vega? Geld nodig voor een debiteuroverbrugging? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl Are you ready to Top Gun Maverick is geland op Sky Showtime. Stream de beste films en exclusieve nieuwe series van wereldberoemde studio's. Jurassic Park, Minions, Yellowstone en Top Gun Maverick. Stream alleen op Sky Showtime voor slechts 6,99 per maand op skyshowtime.com. Maak van de feestdagen een filmfestijn. Oh, dit zijn de beste dagen om een frisse neus te halen. Ja, helemaal een lekkere warme jas. Te gek is die. Waar heb je hem vandaan? Uit de wintersjil bij Zalando natuurlijk. Bespaar nu tot wel 50% op wintermode, streetwear, beauty en meer... in de winterseil bij Zalando. Winterseil bij Bed. Heel veel kussens, hoeslakens en moltons. 2 plus 2 gratis. Alle combinaties mogelijk. Snel naar de winkel of beterbed.nl. Nu bij Koebloe. Tot 15% korting op de adviesprijs van Samsung Bespoke witgoedproducten. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app 538 weer, af en toe wat regen vanochtend. Vanmiddag is het bewolkt, soms wat motregen en maximaal 14 graden vandaag. 538 verkeer met een snelheidscontrole op de A28 wordt geflitst in de richting van Zwolle. Uitkijken bij Ermelo, bij hectometerpaal 44.5 is dat. Jouw hits, hoor je op 538. Lucas en Steve. Direct. Lilna's like X. Jouw hits. Jou 538 3 8 Don't ever see you so bad. Fuck breathing. Racer to the moonlight. En I'm speeding. I'm ready to the stars. Ready to go far Star Wars.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 since there's no light and i'm speeding I en Tate McRae, 10.35 bij 5.38. Wat is jouw raarste nieuwjaarsritueel? In Italië gooien mensen allerlei dingen uit het raam. Echt van kleine apparaten tot grote meubels. Ik gooi ook altijd van alles weg, maar dat zijn voornamelijk mijn goede voornemens. Want weet je hoe druk het is in de sportschool om het niet te doen? Maar Roemeense boeren brengen hun nieuwjaar door met het proberen te praten met hun vee. Dan doe ik ook alvast mee. Toch, Beta? Ja, heel raar. Katy Perry, dit is Roar bij 5.38. I used to my tongue and hold my breath...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 How do I say goodbye? like and i saw the way she looked into me right and i promise if you go i will make Gonna steal some time and stop That you knew, and tonight it's just me and you, darling. Dank je DJ. <laughs> Zometeen op 538. You know jouw hits, jouw 538. Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Hé, hey, wat zijn jouw goede voornemens? Bij Randstad kun je naast werken, ook aan jezelf werken. Werk bijvoorbeeld ook aan nee leren zeggen, um, nee. installeren of presenteren. Randstad heeft opleidingen en trainingen bij tijdelijk en vast werk. Werk ook aan jezelf met Randstad. Dat werkt beter. Bied mee op slaaienslag.nl en scoor de beste deals. Slij, en score. Werk ook aan jezelf. Ga naar Randstad.nl. Are you ready for Down the Road? Down the Road is terug.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 Te groot past niet, maar te klein is ook geen gezicht. En moet je 4 of 8 k dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de Koebloe app en kijk op koebloe.nl voor uitgebreid advies. Zonder pittige term. Koebloe, alles voor een glimlach. Nu tot 50% korting op heel veel schoenen en kleding. Neem die stap, Scapino. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee.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 Lacey Apple, onze nieuwe limited edition drinkjoghurt. Die wil je proberen. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar 20 euro extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op Toyota.nl. Radio is 538. Racistische teksten op Erasmusbrug. 538 Nieuws ANB. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn met oud en nieuw een tijdje racistische teksten geprojecteerd. Op de pijlers waren teksten te lezen als White Lives Matter en Zwarte Piet deed niks verkeerd... De politie denkt dat de teksten vanaf een boot zijn geprojecteerd... en dat het niet gaat om een hek van het eigen systeem van de brug. De meeste ziekenhuizen hebben het druk gehad met vuurwerkslachtoffers... maar vooral door ongelukken door te veel alcohol of drugs. Het OLVG in Amsterdam bijvoorbeeld kreeg 100 mensen binnen... van wie 10 gewonden door vuurwerk. De meeste anderen waren gevallen. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft 17 mensen met oogletsel behandeld. De vereniging van eerste hulpartsen vindt het teleurstellend... dat het aantal vuurwerkslachtoffers weer even groot is als voorheen. Voorzitter Baden blijft voor een landelijk vuurwerkverbod... zegt hij bij Hart van Nederland. En dat dat dan ook wordt gehandhaafd. Nu was er in sommige steden wel een verbod, maar de politie greep nauwelijks in. En in Bladel in Brabant is vannacht een jongen van 18 aangehouden... vanwege een dodelijke steekpartij daar. Het slachtoffer, ook een jongen van 18, werd gisteren zwaargewond... op de oprit van een huis gevonden en was niet meer te redden. Wat er tussen de twee gebeurd is, is nog onduidelijk. Het 538 weer door weer.nl... Eerst is het nog zo goed als droog, maar later gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het is een graad of 13. De komende dagen wisselvallig en later ook weer onstuimig. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Het is sail bij Scapino. Met kortingen tot 50%. Op heel veel schoenen, kleding en accessoires voor het hele gezin. Neem die stap. Scapino. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them, voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. Nu tot 50% korting op heel veel schoenen en kleding. Neem die stap. Scapino. Het zijn de warme winterweken van Alping. Daarom hebben we extra veel wintervoordeel op al onze bedden, boxsprings, matrassen en beddengoed. Geef jezelf rust deze winter en zoek de warmte op bij een van onze Alpingwinkels of in onze webshop. Alping met liefde. Wat een meesterwerk hè? En dan de hamvraag ab: Wat is het waard? Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Ik zie het allerbeste voor 2023. Danny, gas op dat hoofd. Nou, ik weet niet of dat een goed plan is. maar de btw is vanaf vandaag weer omhoog op het gras, hè. Gaan we muzikaal wel doen met Purple Disco Machine. Zo meteen. Eerst Lewis Capaldi.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 Machine, 538, Jordan in de dark. Goeiemorgen. Zondagochtend, het is 1 januari. Happy New Year. Ik ben Danny Blom. Ik hoop dat je goed goed auto nieuw hebt gehad. Je bent bij 538 met, met Armin van Buren. Zometeen na snelle. Ik was er met mijn hoofd niet bij en het was zo niet mij. Het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of je stak in het zand of dat hij ergens is blijven hangen in de wolken. Of het aan mij ligt, of ik jouw poot of jij mijn trein mis. Maar het was kantjepoort, we draaien door. Maar we zijn er nog.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 Al ben ik misschien net te vaak door het oog van een naald gekropen. Net, hoe vind je het zelf nou, graag? gast? Want je blijft maar zeggen: 'echt, ik ben een pijn. Het is weer een kantje boord dus ga ze erop wat de tijd die door. I bet feel something. Radio. Radio. Back three up. using your words as weapons. I swear this town's a battlefield. Can make you feel strong Van Radio 538. Weet je nog? Zaterdagochtend, vaste prik voor de buis. Telekits was een van de hoogtepunten uit de 90s. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat heel veel mensen dat altijd keken vroeger. Ook mocht je toen nog op een snorscooter zonder helm, want dat is sinds vandaag ook hartstikke verboden. Mannen van Direct willen ook heel graag terug naar de 90s. En dat doen ze met een eerbetoon aan de 90s. George bij 538, dit is 90s Kids.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 Save this thing and not the waste in Zometeen banners en ook Sam Smith ga je horen. En misschien moet je er nu nog niet helemaal aan denken... dat je er net wat va veel van hebt gehad gisteravond... maar er is een plek in Europa... waar 24 uur per dag gratis wijn te krijgen is. En waar het is hoor je zometeen. 2,5 miljoen bezoekers tot nu toe. Goedenavond, vrienden! Meer dan 150 artiesten. Ahoy, wat ben je mooi! De gezelligste show van het jaar.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 Proef nu Amstel 0.0 met verbeterde receptuur. Hij komt toch nog lekkerder. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van kleurrijke bazaars in de diepblauwe zee. Van Dolma, Donair, Durum en uitbuiken met z'n twee. En nu even helemaal niks. Wij houden van in, bij en boven water. Van gezellig appartementje en super deluxe resort. Van lieve mensen, drukke mensen, toeterende en blije. Wij houden van vakantie in Turkije. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl It's a sunweb holiday. Sunweb. In Ministars grijpen acht jonge zangtalenten de kans... om een droomduet te zingen met hun grote idool. Daar ja, gaan een tranen in mijn ogen. Nu al. Het is nog niet begonnen. Hoeveel sterren krijgen de kandidaten van juryleden... Snelle, Sanne Hans en Rolf Sanchez? Voor de wind. Voor de regen. Ik geef jou...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 Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 Plus speelbewust. Nu bij Dirk. Diverse Pickwick 1 kopstee voor maar 1,19 euro. 5,5 weer. Af en toe wat regen vanochtend. Vanmiddag is het bewolkt. Ook dan stond wat regen en maximaal 14 graden. Jouw hits. Hoor je op 538. Ed Sheeran. En David Kedda Nathan Dahl en Ella Henderson Jouw hits, jouw 538 One is you make me happy two is you set me free From all the things that help me better from just being me Thank you for all the sweetness Now I can finally breathe Now I can finally breathe, but please Seven and nothing, keep on counting I still love you 3:8 de someone to you weekend weekend is 53-8. en uh, mocht je weer door naar Dry January of gisteren wat te veel gedronken hebben en even denken van nou ik hoef voorlopig geen alcohol uh, doe even je oren dicht Benny wonder precies in een uh, klein Italiaans stadje staat namelijk een fontein waar je 24 uur per dag gratis wijn uit kunt halen ja nou ja deze dit de, de, de trio uit Italië is altijd goed. Medusa, dit is Bad Memories bij 538. One more thing she said. I think I'm losing my head now. To now we'll make bad memories. One more thing she said. We know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more... 38. Ik ben Gusje 538, je hoorde Hero. En vrijdag opent de grootste en de gezelligste kroeg van Nederland. De vrienden van Amstel Live in Rotterdam, helemaal uitverkocht. Maar gelukkig zijn daar je vrienden van 538. Je wint vanaf morgen kaarten voor jou en drie vrienden. Geef je op via 538.nl. The I never thought to be through it all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 bij 538, de All By Myself. De muziek van Justin Bieber. Die kun je gewoon kopen, dat kan al jarenlang. Dat kost je een eurotje op iTunes of zo, dan heb je een liedje van Justin Bieber. Maar een grote Amerikaanse platenmaatschappij, ja, die is gewoon opgelicht door hem, die moet 200 miljoen betalen. Maar dan hebben ze wel de rechten over zes albums en heel wat singles, waaronder deze. Justin Bieber, bij 538, samen met The Kid Leroy. Dit is Stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I Even when I knew I never could I that I can't. I'm nobody else as good as you I need you to stay Need you to stay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 Dit is nieuw op 538. Felix Jane en Ray Dalton, call it love. Jouw hit jouw 538. Oh. Two hearts in a billion. Wanna fall into ya? Make me wanna shut it out. Like a hallelujah. Cause I'm like these, I'm like these don't come and go. But two hearts in a billion. Singing high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 Call it love. No sleep running on a dream. Down a golden coastline. Oh yeah Ten op 538, Jouw hit jouw 538.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 Maar gelukkig zit er altijd een vestiging voor Autotaalglas in de buurt. Bestemming bereikt. Supervriendelijk geholpen. Top ervaring. Opgelost. Autotaalglas.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 Open je ZZP-rekening op rabobank.nl slash zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Is het al tijd voor sale? Jazeker, want bij Wekamp shop je nu heel veel mode voor het hele gezin... met korting tot 50 Van winterjas tot spijkerbroek. En wat je vandaag bestelt, heb je morgen al in huis. Wekamp, laat maar komen.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 Is 538? Politie beleeft de intensieve jaarwisseling. 538 Nieuws ANB. Meerdere politiemensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt door vuurwerk. Onder andere in Breda, Geleen en Utrecht werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Sommigen hebben gehoorschade. Korpschef Van Essen maakt zich kwaad en vindt de vuurwerktraditie niet meer van deze tijd. De politie in Rotterdam onderzoekt wie vannacht racistische teksten heeft geprojecteerd op de Erasmusbrug. Minutenlang waren teksten te zien als White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023. Omdat de letters nogal bibberden, is het vermoeden dat de projector op een boot stond. De piek in het mobiele dataverbruik rond de jaarwisseling was weer groter dan vorig jaar, zeggen providers. Bij Vodafone Ziggo was het 50% meer, bij KPN ruim 30%. De meeste nieuwjaarswensen worden gestuurd via WhatsApp en social media. Het aantal SMS'jes en telefoontjes blijft dalen. En de strand van Scheveningen is volgestroomd met mensen... voor de grootste nieuwjaarsduik van ons land. Rond de 10.000 mensen redden de zeeën... en ook op andere plekken langs de kust... en in het binnenland wordt volop geplonst. Het water is iets minder koud dan gemiddeld op 1 januari, 8 graden. Het 538 Weer door Weer.nl. Wolkenvelden, opklaringen, waar ook soms wat regen. Vanavond van het zuiden uit meer regen. Is een graad of 13. Morgen in de loop van de dag weer wat droger. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts 20 euro per maand extra... al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek, we hebben een laptop die voldoet aan jouw wensen al aan te bouwen. Vind hem als Koebloeskeuze keuze op Coolblue.nl.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 En in welk land moet je een treinkaartje kopen voor je slak? <laughs> je hoort het zo meteen. Ook Shawn Mendes ga ik nu voor je draaien met When You're Gone. Happy New Year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 you don't need me wanna believe it's all for the better it's getting real i'm missing you deeply so i'm just trying to hold on starting to feel like you don't need me wanna believe it's all for the better it's getting real i'm missing you deeply so i'm just Uit het land waar um, een slak een eigen treinkaartje nodig heeft. Echt waar. En het thuisland van deze man, David Gedda, uit Frankrijk, door de I'm Good bij Radio 538. Persoonlijk vind ik de verhouding tussen werk en weekenddagen veel te kort. Toch? Vijf werkdagen, twee weekenddagen. Maar daar hebben we bij 538 speciaal voor deze week een oplossing voor gevonden. Je hoort namelijk extra vaak de weekend bij Radio 538. Hij is deze week namelijk de favorite. Dit is creeping. Somebody said they saw you. Dit is de moment bij Radio 538. Snoop Dogg, die heet eigenlijk Kelvin uh, Brodus Jr. Uh, Peter Jean Hernandez, dat is Bruno Mars. Sjors Peter, rapper Shores. Ja, zoals je hoort, niet alle artiesten worden met een artiestennaam geboren. Maar deze Italiaanse broers die hadden wel meer geluk. Ze werden namelijk geboren met de achternaam, wat meteen hun artiestennaam was: Finai, je hoort Rise Up bij 538. bij Radio 58 en Ready for More. Nou, ik hoop dat je Ready for More bent, want zometeen hier... Joel Corrie, George Ezra... en welke beroemde Nederlandse band van dit moment... liep jankend van het podium af. Je hoort het zometeen. Nu bij Koebloe. Tot 15% korting op de adviesprijs van Samsung Bespoke witgoedproducten. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app Het zijn de warme winterweken van Alping...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 A maverick is geland op Sky Showtime. No turning back now. Damn right. Stream alleen op Sky Showtime. Having any fun yet? The best on the planet.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 In januari gaat La Cubanita all-in. Dit betekent onbeperkt genieten van de lekkerste tapas, inclusief drankjes en een dessert. Dit alles al vanaf 34,50 per persoon. Reserveer snel bij lacubanita.nl. 2023 start het beste met een gloednieuwe smartphone. Happy New Year!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 Het blijft weer vanmiddag af en toe wat regen, 10 tot 14 graden vandaag. Vanavond gaat het hard regenen. Maar morgen ruimte voor zon en het wordt dan 10 graden. Jouw hits, hoor je op 538. Kyle en DSCE. Lil Nas X. Joel Corey en Tom Cranon. Jouw hits, jouw 538. <middels> Ezra bij 538, door anyone for you. Jan Kunt kwamen ze van het podium af. Goldband, was mijn Goldband, die was bij 538 de gast, het YouTube kanaal. Uh, daar was hij tijdens Music Memories en uh, die vertelde erover. Ja, hij was best wel emotioneel beladen of zo. Er stonden tenenig veel mensen. Ja. Dus we hebben, we hebben wel even gehuild ook. Ja? Ja, gewoon even die, die ontlading, even... We hebben gehuild, we hebben geschreeuwd, we hebben gescholden. Wat zeggen jullie dan als je aan het schreeuwen bent? Yes, we hebben het gedaan! Ja? Fuck. Gelukkig positieve tranen. Het was namelijk nou een eerste grote optreden in Nederland. Check trouwens het hele gesprek met Boaz van Goldband op het YouTube-kanaal van 538 Hij was namelijk te gast in Music Memories. back to you. Goedemiddag, 1 januari, happy new year, je bent bij Radio 538 deze man zorgt er hoogst persoonlijk voor dat Corsica een van de smerigste plaatsen ter wereld is, Ed Sheeran. Niemand wil daar met hem op de foto, want iedere keer als Ed Sheeran gezien wordt, dan um, spuugt er iemand op de grond. Is daar een traditie? Om op de grond te spugen wanneer iemand tegenkomt met rood haar, dus gewoon maar hebben de druk. Ik ga het even draaien voor je 58. Dit is Celestial. You see tonight, you could go way. On a We are designed to love and break. And to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud. And things don't look up when you're going down. No, you're Hoi, hey, goedemiddag Denny. Jij zult net een appje jij wil heel graag het nieuwe jaar even indansen. Ja, dat lijkt me een goed plan, man. Lijkt me heel fijn. Ik heb een hele goeie voor je uitgezocht. Nou, verras me maar dus. Ik ga Maro Picotto met Komodo nu voor je draaien bij 538. Nou, dankjewel, topper. Dansen! Hoi!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 Bepaal het juiste formaat in de coolblue app en kijk op koebloe.nl voor uitgebreid advies. Want zonder pittige term. KoeBloe. Alles voor de glimlach. Nu tot 50% korting op heel veel schoenen en kleding. Neem die stap. Scapino. Radio is 538. Politie wil dat oud en nieuw verandert. 538 Nieuws ANB. De politie heeft een intensieve jaarwisseling achter de rug. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en raakten gewond of liepen gehoorschade op. Korpschef van SC is woest. Volgens hem moet het feest veranderen. Dat vindt ook voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Die had het over de drukste 24 uur van het jaar voor hulpverleners. Ook in de drie brandwondencentra was het alle hens aan dek vannacht. In Groningen werden 24 mensen behandeld, Beverwijk behandelde er zeven. In Rotterdam kwam één iemand op de intensive care... Het oogcentrum in Rotterdam kreeg 20 mensen binnen met oogletsel door vuurwerk. Eentje is blijvend blind aan één oog. Oekraïne heeft rond de jaarwisseling tientallen vijandelijke drones uit de lucht geschoten. De politie in Kiev plaatste een foto van een neergehaalde drone met daarbij gelukkig nieuwjaar in het Russisch. President Zelensky wenste zijn land vlak voor middernacht de overwinning. En in Scheveningen hebben 10.000 mensen weer meegedaan aan de grootste nieuwjaarsduik van ons land. Ze renden om 12 uur massaal de zee in met een knaloranje muts op. Het water is minder koud dan gemiddeld op 1 januari. 8 graden. Op Twitter werden grappen gemaakt over zonnebrand en een parasolletje mee. Het 538 weer door weer.nl. Wolkenvelden, opklaringen, maar soms ook wat regen. Vanavond van het zuiden uit meer regen. Met 14 graden of meer is het de warmste nieuwjaarsdag ooit. Morgen in de loop van de dag weer wat droger. En voor meer weer ga je naar weer.nl.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 Winterzeel bij Beterbed. Tot 50% korting. Op bedden, matrassen, beddengoed. Snel naar de winkel op beterbed.nl We wensen je het allerbeste voor 2023. En zo is het. De hits van 5 8 hoor je natuurlijk hier. Ronde zo zometeen. Ook Armin van Buren, Alicia Kies, Latiesto en Eva Max. En de motto... That's the in Roll The Dice, ben je je autosleutels wel eens kwijt Even kijken op een gebruikelijke plekje. We zitten nog even aan de binnenkant van de deur. Maar in Engeland spannen ze echt de kroon. Ze zoeken daar gemiddeld 14 uur per jaar naar autosleutels. En zelfs dan nog zonder succes, want jaarlijks wordt er voor 180 miljoen euro aan sleutels vervangen. Dit is het een kleine stap naar Alicia Keys. Dit is Girl On Fire bij 538. is just a girl and is on fire. To replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried.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 Listen to the moonlight and I'm speeding I'm headed to the stars Ready to go far And start walking bij 538 en Walking. 538, de allerbeste wensen. Is je smartphone gisteravond gesneuveld door het afsteken van vuurwerk... of het onderkurken van de fles? Uh, goed nieuws. Deze week in de 538-ochtendshow die Bas deze week presenteert... maak je iedere dag kans op een nieuwe smartphone. Raad jij welk bekend persoon jou het beste wens voor het nieuwe jaar... dan win je dus een nieuwe smartphone. Iedere werkdag gaat het gebeuren. Uh, weet je het antwoord, dan moet je meteen even een bericht sturen... via de app van Radio 538. Belt Bas je dan terug en kom je in de uitzending... Wien je zomaar gratis en voor niets? Een nieuwe smartphone. is dus morgen vroeg vanaf 6 uur. Ran weer luisteren naar 538. In my right now. Voices too loud. I can shut them up. Try to fake the fun. I can slow down. Viesmiddags en kwart over zeven s avonds te vragen hoe laat het is. En waar het is hoor je zometeen. 2,5 miljoen bezoekers tot nu toe. avond, vrienden! Ja! Meer dan 150 artiesten. Ahoy, wat ben je mooi! De gezelligste show van het jaar. Je Sluit aan in de grootste kroeg van Nederland. Win volgende week voor jou en drie vrienden kaarten voor... de Vrienden van Amstel Live...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 Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek, we hebben de laptop die voldoet aan jouw wensen al aan te bouwen. Vind hem als Koebloeskeuze keuze op Coolblue.nl Nu, woondeals bij Weekamp. Met flinke kortingen op alles voor een knusse winter thuis. Zoals 2 plus 1 gratis op heel veel kussens en plates. En vandaag besteld is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. Coublo 80 euro korting op de adviesprijs van de Lenovo IdeaPad Windows laptop. Bestel hem in de Coublo app. Het is sale bij Scapino. Met kortingen tot 50% op heel veel schoenen, kleding en accessoires voor het hele gezin. Neem die stap. Scapino.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 35 weer, af en toe wat regen vanmiddag, 10 tot 14 graden is het. Vanavond gaat het harder regenen en morgen ruimte voor zon, maximaal 10 graden dan. Vijfdeelt verkeer met een vertraging op de N200, Haalem Zandvoort, tussen Haalem Centrum en Overveen. Vertraging daarvan 11 minuten. Jouw hits, hoor je op 538. Louis Capaldi, to find en jouw hits jouw 538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 Artiest uit de stad waar je tussen half vier s middags en kwart voor zeven s'avonds het best met een horloge kunt rondlopen. Of gewoon de tijd bekijkt op je telefoon. We het is toch 2023 inmiddels. In Madrid is het dan namelijk verboden om te vragen hoe laat het is. Jor, Enrique Iglesias met El Pardon bij Radio 58. Komt even binnen vandaan. Jo, Danny, heb je nog een vette beat liggen? Uh, zeker, Daan. Telekast ga ik zo meteen voor je draaien met Body to Body. Naar deze van Dean Lewis. Early morning. There's a message on my phone.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 Couldn't. You always saw the best in me Right or wrong You're always on my side But I'm scared Of what life without you's like And I saw the way she looked into your right And I promise if you go I will make sure she's alright So how do I say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 als ze bij elkaar gekomen zijn. En ze hebben namelijk een sportblessure opgelopen allebei. En toen dachten ze, ja, we zitten nu thuis, we velen ons kapot. En toen hebben ze dus muziek gemaakt, body to body. Ze had te maken met de sportblessure misschien. zou kunnen. Je bent bij het weekend van 538. Taylor Swift wil je zo meteen naar The Wanted. and Glad You Came. The sun goes down, the stars come out. And all that is here now. My youth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 I'm glad you came. You caused a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else. glad you came. The sun goes down, the stars come round. And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Come out and all I is here and now my universe will never be the same i'm glad you came i'm glad you came. jouw hit jouw 538 jouw, jouw hit jouw 538 Met Taylor Swift, you're de anti-hero. Zometeen na twee uur, de eerste editie van de 50 Top 50 van 2023. Dennis Ruiyer. Through the dark, into space It's with you where I feel safe In a sea, full of dreams There's no place I'd rather be When the sky is filled with clouds There's no need to turn around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 Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Mmm, genieten. Onze nieuwe limited edition yoghurt stracciatella. Probeer hem ook. Speel mee voor miljoenen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Hey, wat zijn jouw goede voornemens? Bij Randstad kun je naast werken ook aan jezelf werken. Werk bijvoorbeeld ook aan nee leren zeggen. Uh, nee. Installeren. Of presenteren. Randstad heeft opleidingen en trainingen bij tijdelijk...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 De roep om vuurwerkverbod wordt sterker. De roep om een totaal vuurwerkverbod zwelt weer aan na de jaarwisseling. Maar voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat dat dan echt landelijk moet zijn. Die plaatselijke regeltjes werken niet.